is van gisteren met het NOS journaal. Bijna een half miljoen Nederlanders zijn het afgelopen jaar vertrokken van social media platform X. Uit onderzoek van Newscom lijkt dat Nederlanders op steeds minder social media platform zitten. De platforms die ze nog wel gebruiken worden wel weer intensiever gebruikt. Zo werden TikTok, YouTube en WhatsApp veel gebruikt. Gemiddeld zijn we op twee platformen actief. Naast X verloor Facebook zo'n 180.000 gebruikers. Er zijn ook meer zorgen over de gevolgen van sociale media voor mentaal welzijn. Zo'n 60% is het daarmee eens. De meerderheid is dan ook voor een verbod van sociale media onder de 16. Bij het Drenns Museum in Assen is vannacht een explosie geweest. Mogelijk probeerden criminelen in te breken bij het museum aan de Brink. Het is niet bekend of er iets is meegenomen. Door de explosie sneuvelden meerdere ruiten, ook van panden in de buurt. Er is nog niemand opgepakt en de politie roept getuigen op om zich te melden... In het museum is een tentoonstelling met 50 goud- en zilverschatten uit Roemenië. De Amerikaanse Senaat heeft Pete Hexet benoemd tot nieuwe minister van Defensie. Dat gebeurde met de kleinst mogelijke meerderheid. Doordat drie republikeinse senatoren zich tegen de benoeming keerden... staakten de stemmen met 50 tegen 50. Als voorzitter moest vicepresident Fens de beslissende stem uitbrengen. Voordat Hexet werd voorgedragen als minister van Defensie door president Trump... was hij vooral bekend als presentator bij nieuwszender Fox. Israël en Hamas laten vandaag weer gevangenen en gijzelaars vrij, hebben ze afgesproken. Vanochtend komt een groep Palestijnse gevangenen vrij uit Israëlische gevangenissen. Vermoedelijk zo'n 200 vrouwen en kinderen. En later op de dag volgt de vrijlating van vier Israëlische gijzelaars door Hamas. Het gaat om vrouwelijke militairen van 19 en 20 jaar. Het de dag begint met regen. Later wordt het vanuit het westen droog met mogelijk wat zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen droog met zonnige periode en maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja,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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Yes, Toebak Leeft op de radio. Toebak Leeft. Niemand zit erop te wachten. Nou, even normaal. Ik weet niet of er niemand op zit te wachten. Ik denk dat het allemaal wel meevalt hoor. Goed, het is even acht uur. En wat, wat, wat zien we daar nou? De torenklok wijst acht uur in de morgen. Zeker, en daar komt ze net het aanloop. Wat heerlijk. Ja, je moet toch even je wekker misschien even vijf minuten eerder zetten. Dat is toch wel handig om deze eerste presentatie altijd te doen. In plaats van dat je dan binnenloopt. Een hele morgen. Een hele morgen. Zeg, is het allemaal weer meegevallen, de rit hier naartoe? Jazeker, zeker. Nou goed, de tijden veranderen allemaal weer, hoor ik net op het nieuws. Handen goed wassen, afstand houden. Ja, u hoort het goed. Ze zijn er weer. De aanwijzingen van artsen vanwege een epidemie. Dat klopt gewoon niet. griep en andere virussen is het te druk in de ziekenhuizen. En ook op scholen zit 30% van de leerlingen thuis. Ja, in België is het nog veel erger. Daar heerst van alles. Het RIVM heeft het al over een epidemie... Het heerst en niet alleen de griep. Ja, we zien dus het griepvirus, we zien het RS-virus, we zien het norovirus en ja, het coronavirus in mindere mate. Maar dat blijft het hele jaar door. Ja, het is hoort, nogal klik. wat. Het is ja. nogal dus een hele lijst van virussen die allemaal uh, weer circuleren. En ik heb ook al een paar van die uh, stagiaires en ook... Uh, nu hebben we ook weer invalkrachten die toch hele andere theorieën weer hebben. Dat het allemaal weer niet klopt. En dat er weer een heel groot verhaal achter zit. Oh, zit hier een De co Big complot research. achter? Er zit weer een complot achter. Nou, oh, God. Wat ik Gisteren wel zag op het nieuws, dat vind ik wel weer mooi. Ja, heel veel leerlingen moeten toch naar school. En wat zit er nou voor de klas? Wat zit er nou voor? Zit hij te hoesten? Toch gekomen, want er zijn toch heel veel ouders die uh, ja, graag willen dat uh, ze ook kunnen werken en dat soort dingen. Dus ja, dan kom je toch. Dan voel je toch zo'n verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, ik, echt een leraar. Je ze allemaal aan te steken, hè? Hey, hey, nee, nee, nee, nee. Niet zo negatief. Ik vind het gewoon heel mooi dat die man gewoon <coughs> komt. En die denkt, besef je, ik moet die, die leerlingen kunnen heus wel een, een kuggeltje hebben, hoor. Dus ik bedoel, oh mijn god. Nou, ik ben er ook nog steeds niet over, uh, helemaal overheen. <coughs> Nee. Vorige week ben ik echt wel ziek geweest, maar die roest die gaat maar niet weg. Nee. Heel vervelend. Heb je nog meer klachten of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee, valt gaat, me wel. Het gaat beter. Het gaat best wel lekker. Ja, nou goed. wordt beter. Ja, wie? En uh, mijn stem wordt beter. Ja, die, die is uh, nog steeds wel een beetje... Een beetje schorrig. Een beetje on onstabiel allemaal. Ja. Nou goed, we zeggen altijd maar weer... De zon schijnt altijd achter de wolken. Het is dus altijd zon. Ja, zon. En die wolken blijven nooit op eenzelfde plaats. Nee, zeker, dat ja, vind ik ook zo positief, mooi. He? Ik vind ah. ik altijd positief. En afgelopen week ben ik altijd weer verbaasd over weer. Want ze hebben nu. Het staat het vuur in de Gazastrook. Dus daar is het een beetje rustig. Maar die Westbank, kunnen we daar wat doen? Ja, laten we daar militaire acties gaan doen. Ja, ja want we hadden die nog niet gehad. Nee, oh, ja. nee, laten we militaire acties doen. En dat, dat valt allemaal toch op de mom. dat is allemaal de afspraak. Of niet? Nee, dat was niet de afspraak. Ik ben niet hoe dit weer afloopt. Israël is daar in, toch weer de grens aan het oprekken. Nee, goed, Hamas ze ook wel iets ondernomen hebben. Dat kan gewoon niet anders. Goed, het is uh, op de Radio. Fijne toestel erop aan. Straks weer de Zandvoortse bericht. En natuurlijk weer een derde. Wat raarig, wat raarig nieuws. Jazeker. Dit is even een man die het echt goed doet. Sam Thunder op zijn gede. People watching. Is die hier? Er zit een George dramatiek in de stem. Sam Bender. Alles wat hij aanraakt, gaat wel om dat goud te veranderen. En people watching. Gewoon kijken wat er aan je voorbij trekt. En dat is altijd leuk. Moet je soms de inspiratie op. Ja. er morgen heeft een toepakleef. En de afgelopen week werd het toch een beetje duidelijk. Ja, wat is nou daar gebeurd bij tarwekamp? De beloning voor het plegen van de aanslag aan de tarwekamp in Den Haag. Er wordt gesproken over 1500 euro, gedeeld door drie. En daarvan zegt mijn client ook: Ja, daarvoor uh, blijf ik lekker in de kroeg zitten en ga ik niet mee naar Den Haag. Nee, dan ga ik niet mee naar Den Haag. Voor 500 euro ga ik echt niet. En dan noemen ze het een beloning ook, hè? Je krijgt een beloning als je ergens wat vuurwerk naar binnen gooit. Ja. Nou goed, deze Morskat heet hij volgens mij. Die zat zelf ergens in Engeland of zo. En daar was ook zijn ex, waar die bruidswinkel van was. En daar hebben ze elkaar ontmoet om haar zogenaamd te troosten. Later hoort hij wel in de gaten van... oh, het is toch een beetje uit de hand gelopen. En Hij had wel wat dingen voorgesteld. Maar dan had hij voorgesteld om die, ja, het hele blokje op te blazen. Nee, dat had hij niet voorgesteld. Hij had gewoon voorgesteld om het boel een beetje in de brand te zetten. Maar ook niet erg, hij wist dat niet helemaal. Maar had wel geld in het fruit gesteld. 1500 euro, 500 iets. En dan zou het, het klusje geklaard worden. Alleen, ja, die mannen hebben al eerder met de politie aan de, uh, aan de straat gestaan. Ja. En die hadden zoiets van, ja, wat heb je allemaal in je wagen, joh? Ja, vuurwerk, benzine. Dus toen waren ze al een beetje aan het oefenen. En eh, nou ja, goed, zijn ze uiteindelijk weer vrijgelaten. En toen hebben ze de tweede keer hebben ze het echt gedaan. Dus dat is wel iets bizars gewoon. En nu gaan ze toch op zoek. Want eh, Gerard Spong zegt dat het is toch wel bizar... Do door een beetje benzine en een paar van die cobra's... dat die he dat hele blok wordt opgeblazen. Wat is daar gebeurd? Zijn er constructiefouten geweest zou kunnen of ja hoeveel benzine moet je daarvoor gebruiken dus daar ben ik benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken ja want ik bedoel ja wie weet komt er nog gewoon bouwverhouding tevoorschijn je, zei komt, ik nog... uh, je komt gewoon weer een film over ja, precies. Maar ja, die eerste Weet je nog, die zaterdag hadden we die beelden zaten te kijken. Dachten we van: Hé hey joh, is er een vlieggas hier lijkt de Belmar. Ja, ongelooflijk. De belmar gewoon maar. zo bizar. Want hoeveel mensen waren er nou overleden? Ja, zes. zes mensen zijn overleden. Ja. Ja. Dus, uh, zijn al... Dat dus alleen dus... omdat iemand liefdesverdriet had. Ja, echt pijn. Pijn of... in zijn hart. Ja, nou, gezorgd ja. dat andere mensen ook een hoop pijn hebben. Ja, en, en dat had die, dus hadden we van tevoren geoefend ook. We zijn al een keer heen gereden. En uh, ja, ja, dat je denkt, van, er is echt heel, simpel, heel goed over nagedacht. Geen simpel plannetje geweest. Ongelooflijk. Hè? Ja, ongelooflijk. Nee, goed, het klinkt bijna een soort eervraak. Dat ja. gaat ook altijd heel ver. Oh, goed, ik zie, ik zie dat jij je computer nog gaat opstarten. Ja, bent. maar ik heb wel, uh, een telefoon gelukkig tegenwoordig. Ja? Nou, prettig. Er is een uh, Chinese huiseigenaar en die heeft uh, geweigerd om uh, zijn huis te verkopen. Want ze wilde een nieuwe snelweg aanleggen. En dan hebben ze dus inderdaad om dat huis heen, snel een gewichtje laten splitsen... en daarna weer dicht. Dus hetzelfde idee is in Amsterdam, bij dat huis daar. Bij het hotel. Ja. ja, met een kleine knullige maar huis ja, in het midden. Dit is wel heel ernstig, als je dat zo ziet. Eh? Die man die heeft wow. dus vreselijk veel last van al het bouwlawaai. Maar hoe moet hij straks bij zijn huis komen dan? Nou ja, uh, ik neem aan dat ze een soort voorstorteersvakje doen... om voor hem om eraf te komen. Maar hij krijgt een hoop uh, mensen die komen kijken. Ja? En uh, hij heeft er wel spijt van, want hij moet nagelijks... Uh, Gaat hij ook echt met z'n klein zo naar het stadcentrum om te ontsnappen aan het continue bouwlawaai? Ja, maar straks heb je echt constant duizenden auto's per ja. dag hierbij. Ja, je bij. zodra de snelweg naast zijn woning in gebruik genomen wordt, ja. dan heeft hij natuurlijk ook het lawaai van al die auto's allemaal. Dus hij is er echt niet blij mee. Nee. Maar ja, het is niet de eerste keer dat er in China een, hoofd, een hoofdweg rond een huis wordt aangelegd. Want ze worden vaak, die, die huizen noemen ze dingzihu, oftewel nagelhuizen. Want uh, deze nagelhuizen, ik weet niet waarom ze het zo noemen, zijn uitgegroeid tot een krachtig symbool van verzet tegen de razendsnelle groei oh, van het land. Er zit toch een theorie achter, zelfs? Ja, zeker. Het zit alleen maar dwarsigheid van die man die denkt: nee, blijf zitten hier. Ja. Maar gewoon om te veel. Maar ja, heel veel mensen willen toch graag met de auto ergens naartoe... Die willen toch meer snelwegen. Dus er is een hele groep die is er gewoon tegen al die snelwegen. Ja. Nou, dit wordt natuurlijk wel een toeristische uh, trekpleister. En misschien Airbnb, zijn huis bij Airbnb zetten? Ja, dat is wel gaaf. Echt, als je echt geen rust wil. Dit is ja. mijn huis. Ja. ja, en dat is wel mooi, want je kan vanuit je huis zo de snelweg op. Ja. Ja. ja, ik weet niet of je meteen... Daar, dat is een afslag maakt, dat <laughs> weet ik niet. Dat lijkt me wel heel erg ja, uh, geld kosten. Maar dit is wel een bizar iets om dat te doen. Nou ja, goed. Het is, uh, in welk land was dit? In uh, vlakbij Shanghai. Shanghai, oké. Okay. Nou, er komen vast mooie foto's van vanuit de lucht... om dat op internet te bekijken. En natuurlijk, goed. Straks onder andere Zandvoorsenwichter zei ik al... en ik zei Lola Jong is een aparte vrouw die mooie muziek maakt. Wish you were dead. Hou je vast. De tekst. Can you komen? Tot van tobak leeft. Morning jacket en time waiting. Nou, ik denk het niet, hoor. Tijd vliegt voorbij gewoon. Voor de verontrustende plaats van Lola Jong. Die eigenlijk wel seks wil hebben met haar ex. Maar ze wil ook ruzie... Ze werd uitgemaakt voor Hoer. En nou, echt bizarre teksten gewoon. Maar dat komt ook omdat ze toch wel een schizofrene aandoening heeft. En haar muziek vind ik echt wonderbaarlijk gewoon goed. En vooral ook de baspartij. Het is rijk aan melodieën. En nou, het is verrassend gewoon. Lu luister even naar het nieuwe CD van deze Lola. Jongen, je you kent haar van Messi. En dat is al toegang voor het grote publiek. Ik snap ik hier even aan moeten wennen. Wish you were dead namelijk. Goed, die stoepak leeft op de radio. Het is alweer 20 minuten over 8. Uh, Heel Nederland uh, zit vol met geluidhuntelijk worden, Helemaal overprikkeld. En een journalist die dacht van, ja misschien moet ik eens op zoek gaan naar het ultieme stilteplekje in Nederland. En ze dus zegt, maar, ik zag soms gewoon echt mensen in een restaurant zitten met een koptelefoon op. Om maar, weet je, met noise cancelling is dat oh, vaak dan. In een restaurant? Dat, dat vult ze dan in. Ik weet niet of ze al die oh. mensen heeft gevraagd. Want ik ken ook cliënten die ook met zo'n noise canceling uh, de straat op gaan. Maar dat is echt, die, zijn echt, die worden echt heel snel overprikkeld. Dus die moeten zo'n ding op. Maar goed, ja. dus zeg maar, het valt me op dat heel veel mensen gewoon weinig geluiden kunnen hebben. En is er te veel geluiden? Moet je hiermee op zoek gaan naar rust? Dus hij was naar een uh, zo'n stiltecabine gegaan in Delft, de TU. Daar hebben ze een ruimte van 8 bij 8 8. Bij 8 meter gerealiseerd. In de jaren 60 is dat gebouwd. Om onderzoek te doen naar geluiden en uh, akoestiek. En uh, nou goed, die zitten in die grote punten van schuim in, weet je wel. Is oh, ja. Mooie foto's kan je daar mooi een maken. Een beetje studio-achtig. Een beetje studioachtig. achtig Studios heb je ook die, uh, dat nooit gecanseld wordt. Ja, ja, klopt. En uh, uiteindelijk is ze naar binnen gegaan en uh, heeft ze daar, is ze op de grond gaan liggen. En in het begin dacht ze echt dat ze in een soort, ja, soort vacuüm werd gezet. Want ja, je oor schijnt toch op zoek te gaan naar geluid. Dus ja. Je, je hoort je bloed hoor je lopen, je hoort ruisen, je hoort allerlei dingen. Maar dat is allemaal je eigen, je eigen lichaam wat je dan hoort. En ze zeggen, man, ik was er uh, drie minuten binnen. Maar het lijkt wel of ik, uh, of nee, ze dacht dat ze drie minuten binnen was. Maar ze was wel zes of tien minuten binnen. Dus echt, uh, de, de tijd vliegt ook aan je voorbij blijkbaar. En ze zegt van uh, uiteindelijk vraagt om de dokter Bart Fink. Professor is dat die zegt van ja, eigenlijk is het heel ongezond om geen geluid meer te horen. Oh. Je, je, je oor is altijd op zoek naar geluid, want die staat ingesteld zo van is er gevaar, moet ik ergens op letten. Dus hij is als het opzuigen, van ik moet iets horen, ik moet iets horen. Ja. Dus het is onnatuurlijk om uh, de stilte, echt een hele rustige stilte of rustige plek op te zoeken. Je moet echt eigenlijk geluid oh, toch wel om je heen hebben. Ja, dat maar daar is het ook zo heerlijk om bijvoorbeeld op een uh, op watteneiland te zijn of ergens uh, midden in een, uh, een groen gebied. Ja. En dat je dan uh, daar slaap je zo lekker omdat het zo stil is. Ja, ja, ik het nooit opgevallen. Ja, maar het is niet echt stil, want je hoort natuurlijk altijd nog ja, Je je hoort wel de wind en je hoort uh, het koren, hoor je vijf. Ja, uh, ja, dat is een cool. ja. Je hoort ja. ook vogeltjes, maar om echt maar het is helemaal, wel Ja, maar om helemaal geen geluid met ervaren, dat schijnt niet gezond te zijn voor je lichaam. Ja. Dat moet je echt niet doen, want dan raak je lichaam toch redelijk in de war. Dat was haar ervaring. Dus, nou ja, goed. Ik moet zelf zeggen, ik heb ooit een tijdje bij de kust geslapen, in, uh, in, was in zitting toe. En uh, ik, ik werd daar heel onrustig van. Okay. Van de zee. Dat is nou, niet je hoort ding. ook mensen die in Zandvoort wonen. Ja. En er komen anderen hier. En die gaan dan uh, hier slapen. En ze, oh, je hoort steeds de zee. En die hoor ik dus niet. Maar nee? het is hier natuurlijk wel stukken stiller dan in de stad. Ja, die Het is hier nou, kan, echt wel stil, kan. hoor. Ja, ja, ja goed. Je ja, moet er ook weer tegen kunnen. Ik word altijd een beetje onrustig. Behalve in de speelt. zomer. hè? In de zomer is het gekheid. Goed, wat ziet u te lezen? Ja, ik zit van alles te lezen. Want er is een balletdanseres. -ballet ja. Victoria Dauberviel. En die heeft dus op de grote bulb, Steven, onder de boot... Onder de boeg van een cruiseschip in Antarctica gedanst. Dit is echt een filmpje met onwijs mooie beelden. Ja. Yeah. Uh, maar het is dus echt. Uh, je hebt dus dan uh, de boeg van zo'n boot. Ja. Yeah. En dan heb je Ik, er onderaan dan een klein dingetje en daar heeft het op staan dansen. Ik zal je het filmpje zo laten zien. Ja, dat moet even op de internet Ik ga proberen uh, hem te delen. Op de internet, maar het is uh, Echt Facebook. waanzinnig mooi. Ja. Ik ja. kan me iets meer voorstellen. Dat is zo'n punt. Kan ze dan wel blijven staan? Het is een, dus een, een, een hele. Punten onderkant, natuurlijk. Ja? Ja? Nou, goed. Ja, het, het is echt uh, Net heel als... bijzonder. Ik ga kijken of ik een kan. Dit uh, is die Russische danser die in zo'n kerk danste. Uh, op Hozier en. Uh, uh, uh, iets met kerk, geloof kijk, ik. Ik weet niet of plaat later beging. Maar goed. Nou, kijk op de internet Facebookpagina Facebook pagina. En daarna, Eerst eerste van muziek. Straks de berichten. Maar eerst hier natuurlijk Frans Ferdinand. Can we talk about our differences when we don't talk? Don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Ja, jaren maken ze muziek en niet onverdienst door French Ferdinand. The human fear. Oeh ja. Die spelen op de gemoedstoestand van de mensheid. Dat is belangrijk. Mm, het nieuws gaat beginnen. Zeker, dat begreep je al. Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Ja, we kijken even naar de zandvoort richten die spelen. Bewonen ze aan Willen 30 kilometer. Uh, eigenlijk wilden ze dat uh, in heel Zandvoort. De Gerkenstraat tussen de tolweg en de Shellstation. Uh, ja, daar willen ze echt ieder geval 30 kilometer, maar zo mooi zijn in, in heel Zandvoort. Ik denk gewoon zelf auto buiten Zandvoort parkeren en dan gewoon lopend het uh, dorp in. Is dat een idee? Alleen voor de bewoners niet zeker. Nee, nou goed, maakt ook niet uit. Ze hebben nu gewoon een brief gestuurd aan de gemeenteraad uh, en het college van B&W Met uh, onder andere veiligheid en geluidsoverlast hebben ze. En binnenkort komt er op de Zandvoortlaan nieuw asfalt. En ook bij de Rondond en de Kostelorenstraat. En er komt ook een nieuwe riolering. En de bewoners hadden al een brief ontvangen van de Martijn Hendricks... die is van Jong Zandvoort... maar die is toch weg? Ja, die is weg. Dus er was contact gelegd... om mee te denken over wat er zou kunnen gaan gebeuren. En dat contact is een beetje verwaterd... omdat Jong Zandvoort weg is gegaan. En nu zitten de bewoners al nou ja, kom op, we willen meedenken met wat er moet gebeuren... En uh, ja, straks met het nieuwe asfalt is het allemaal wel leuk. Die riolering zijn we allemaal blij mee. Snap wel. Maar het nieuwe asfalt nodigt het niet uit om nog sneller door Zandvoort te rijden. Dus nou ja, uh, ik zal zeggen, ook al dicht en uh, lopen en fietsen. En dan heb je ook nog CO2-uitstoot. Dus ik ben benieuwd hoe ze dit allemaal gaan aanpakken. Nou, zijn allemaal weer dingen nog. Goed, jij bent Jammer. bezig. Jammer. Ja, uh, zandvoort verbricht, ben je ingeopt? Ja. Of je bent zo fanatiek bezig met die verbindingen? Oh, nee, kijk, ik heb niet een helemaal. zandvoort verbricht. Want de politie zoekt getuigen of mensen die op zondagavond 19 januari rond tien over tien voor half zeven... ...iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de noordzijde van het station richting de willem Gertenbachstraat. Want er is dus een jongen door drie anderen overvallen en uh, hij, hij is uh, gedwongen om zijn spullen af te geven. Ja. Dus dat is toch wel heftig uh, iets geweest. Ja, als iedereen uh, bijvoorbeeld een deurbel heeft met de camera, wie weet heb je iets opgenomen... Mag ja. niet natuurlijk van de openbare straat, maar het kan nu toch een mooie uitkomst bieden. Ja. Dus uh, ja, dat is echt een bizar dat je met drie jongens bij elkaar komt. Zullen die gaan overvallen? Hoe kom je op het idee? Ja, ja bizarigheid. Goed, uh, herverdeling van portefeuilles. Uh, het na vertrek van Hendriks onderhand van jong Zandvoort. En ze hebben afgesproken alle drie voltijds te gaan werken. Lascaré en geert jan Bluis die, uh, werkte 0,9 FTE. En Jan-Jaap uh, uh, Jan, de Kloet uh, werkte nog maar ja, 0,5 FTE. Dus die gaat helemaal huppah, de volle map gaat die aanpakken. En uiteindelijk uh, Portefeuille Strand gaat naar Carré en uh, David en Bluis doen een asieldossier. Dat is nog wel een aardig dingetje, denk ik. En een precieze verdeling van de gemeente wordt later bekendgemaakt op de website. Dus uh, er komt uh, veel uren werk komen erbij voor de heren. Dus dat is dan gaan aanpakken. En uh, de raadsvergadering uh, was Maaike Koper nog... Even ons eerste aan het woord. En die uh, ging Jong Sandvoort nog even te lijf. Daar waren ze niet zo blij mee. Oh. Ja, nou, is ja. Zoiets van: nou ja, zeg we, maken afspraken. We willen ergens voor gaan. En in één keer trek je de handen eraf. Jong Sandvoort wilde voor meer woningen. En het gaat niet aan zin. En dan stoppen ze er ook in één keer mee. Ja, dat is de makkelijkste weg. Nou goed, later hebben ze daar nog even achter de deuren over gesproken van dat we zo niet met elkaar omgingen, vonden ze zelf. Ja, het is, wel, het is de makkelijkste weg om gelijk te stoppen. Ja, ik krijg maar, het niet voor elkaar. Maar misschien, zeg ik ook maar weer wat, van, ja? dat die jeugd dan weer niet tegen tegenslagen kan. Van, ja, oké, okay, uh, kop op, uh, we gaan kijken of we het op een andere manier kunnen doen. Ja, maar ja. niet gelijk uh, de handdoek in de ring gooien, dat is nee, jammer. want dan rijk je helemaal niks, want nee. nu gaan ze gewoon met z'n drieën verder. Dus ik bedoel, je ja. heb je helemaal gevoet met tussendoor, zou je denken. Ja, jij wil juist voor de jongeren vechten, dus blijf dan en uh, vecht voor ons. Ja, precies. Oh nee, nee voor, hun, voor hun. Ja, voor, voor hun. <laughs> Goed. Niet weer voor ons. Nee. Ik heb nog een bericht, er is uh, vanaf uh, vandaag tot en met 23 februari in het oude raadhuis in Zandvoort een tentoonstelling waarbij het fotowerk van de Zandvoortse fotograaf Udo K en beelden van Jaap Plas uit vijf huizen te zien. De tentoonstelling is gratis. Het is een dubbele expositie en is iedere zaterdag en zondag open van 12 tot 5 uur. En het is in de Haltestraat, Kan je naar binnen? Het is die grote houten deur aan je linkerkant van het oude Raad. Oh ja, oh ja, ik zie het voor me. Dus ga kijken. Ja. Goed. Volgende stap nu naar Badhuisplein. Eh, woningbouw en hotel. Het, moet meest, het is het meest iconische plein van Zandvoort natuurlijk. En het moet een kwaliteit hoogwaardig eh, hotel worden. Het moet weer grandeur worden. Net zoals van voor de Tweede Wereldoorlog, weet je. Want in de Tweede Wereldoorlog hebben ze natuurlijk heel veel gesloopt. En er moet gewoon weer iets komen waar, waar je echt het hele jaar door naartoe kan. En dat het echt de moeite is om daar naartoe te komen. Nou goed, de inloopavond. Er was grote belangstelling. En eh, sinds de afbraak van het hotel Bouwers in 1987... Is daar open terrein. En Holland Cousine er ook binnenkort ook al stoppen. Dus even afwachten wat er gaat komen. En uh, Ze willen daar in het noordgedeelte van dat stukje. Willen ze wil de gemeente 28 middeldure woningen gaan bouwen. En 27 dure appartementen. En de een de, de derde sociale woningen komen er niet. Dus dat is op zichzelf wel weer jammer. Maar goed, zo'n vijf sterren hotel vlak aan zee moet wel heel veel mensen in naartoe trekken. Dus dat is wel mooi. Ja. Zand voor 350 dagen aantrekkelijk maken. Dat is het uh, idee. Ja, ja, als het weer meewerkt met een zonnetje, dan is het nog fijner. Ja. Maar het is wel fijn, want over uh, een paar weken worden de strandtenten zich, uh, worden weer opgebouwd. En dan kan je weer gewoon overal gaan zitten en zo. En als er, zodra er één straaltje is, moet je neerstrijken. En dan ga je gewoon lekker genieten van de zon. Ja. Ja, nou, oké, okay, het is dus zo verstandig voor het bericht. Het tweede gedeelte hebben we nog meer natuurlijk. En ook straks het tweede gedeelte draaien. van de geschiedenis: 25 januari. Ja, wat was er allemaal de afgelopen tijd? Die datum: SPS Collection. I Collection. Een Searching for the Light is een geloof geplaatst. Ik heb er eigenlijk nooit in verdiept, maar ik bijna wel denken als het zo gaat. Searching for the Light van de VS Collection. Ik heb geleden allemaal nog gedigitaliseerd. Dat was een uh, leuk iets. Toen kom je alle oude dingen weer tegen. Vroeg, ik dacht, oh, dat weet ik nog wel, ja. Vandaag in de Telegraaf te lezen. Het volkomen en bestrijden van het geweld bij voetbalwedstrijden uh, kost de politie jaarlijks 200.000 manuren... Ja, en dat gaat allemaal ter koste van reguliere politiewerk. En uh, uh, een verslaggever, Mick van Welen die was bij AZ... Uh, die was zeg maar in Alkmaar om te kijken hoe dat allemaal ging. Uh, ze hebben natuurlijk AZ-Roma-wedstrijd, risicowedstrijd... en wat daar allemaal misging en wat ze daar allemaal moeten doen om... Ja, ze krijgen allemaal lijntjes ook binnen. Hè. Dan komen ze dus achter dat supporters bijvoorbeeld tegen, uh, binnenkomen... In Rotterdam. En dan al dronken zijn. En dan hebben ze drones vliegen. Die houden dan bussen in de gaten. Die de supporters verkassen. En dan kunnen ze elkaar ontmoeten ergens. Daar hebben ze dan wat te drinken. En dan moeten ze kaartjes. jong dit is een organisatie. Om gewoon die supporters een leuke dag te geven. En, ah, het is echt te bizar voor woorden. Je van, wow. Dat je denkt, wauw. Dat je denkt, daar mag toch wel. Ja, die mogen die niet die voetbalsupporters, zo noem je dat... Die, de, de, de, die clubs toch wel iets aan bijdragen. Dit is allemaal belastinggeld, hè. En ik snap ook wel dat wij ook gewoon de supporters kunnen zijn. Maar ik, ik vond dat echt, als je die organisatie zo leest... er komt heel veel bij kijken. Dus ik denk van, nou, het mag wel een tandje minder, volgens mij. Oké. Okay. Ja. Ja. ja. Ik heb uh, leuk nieuws voor de mensen die uh, houden van allerlei lekkere brood. Het WK, of nee, nou, sorry. Oh, ja. het, het NK Broodbeleg is van start. Ik gedaan. had gehoord, ja. <coughs> ja. Vandaag op de twintigste is de strijd losgebarst om het meest briljante belegde broodje van Nederland. En uh, dit is de ere van de Week van het Brood. Dus het Nederlandse Bakkerijcentrum en broodjestester, die is populair op Instagram, zijn ze er dus mee bezig. Dus ga eens kijken of je er een hele lekkere bij zit. En er is een hele deskundige jurering. En uh, je kan dus gaan naar www.nkbroodbeleggen.nl en in week zes wordt de winnaar bekendgemaakt. Maar ik weet niet hoe je dat dan moet doen. Want moet je alleen een foto sturen? Of moet je ook echt het broodje opsturen in een ja, doosje? Ja, ik wou zeggen, het moet toch wel ergens. Het, het moet toch kunnen getest worden? Je kan het wel mooier ja. uit laten zien. Ja. Ja, maar dat. dat uh, nou ja, goed. Ja, ik zou zeggen, geef je niet te veel aandacht aan. Altijd wat je in je mond kan stoppen. Nee, dit nee. is natuurlijk weer niks voor jou. Nee, weer aandacht voor. Laten we weer eens aandacht besteden aan wat, uh, wat je kan eten. Heb je de krompoes al eens geprobeerd? Liet? Ja, natuurlijk. Ik ja. vond er niks aan eigenlijk, hoor. Ja, het, grap... ja, het is gewoon... Het, het ja. idee is grappig. Het idee is grappig, ja. ja. Maar ja, weet nee, nee, Vooral in Nederland, waar we al zoveel in ons mond stoppen... om daar nog weer eens een wedstrijd te gaan organiseren... om iets te gaan eten. Lijkt me niet handig. Needles in my wish I could just get rid Over the lines of my smile 22 jaar oud. En hij heeft al een album uit. de tijd. You put a price on fun. Ja precies. Wat wil je betalen voor een avondje? Nou, dat wordt me normaal zeg. Het is de zaterdagmorgen op het En wij kijken de wereld in. En ja, en wij denken altijd. De jeugd is altijd slachtoffer van allerlei dingen. Maar vandaag in de Telegraaf de lezen Het ging over politie. Hier, u werd opgelicht. Een grote groep Nederlanders is vatbaar voor webshopfraude. En de politie had dus een, een, een, een internetsite gelanceerd. En dat stond op pakjedealsnu.nl. En dat was een groot succes. En er staat ook bij dat 125.000 tevreden klanten. En je, echt, je kan iets kopen. En als je niet tevreden bent, kan je het terugsturen. En hele scherpe prijzen. Nou, heel veel mensen die, die klikten erop. En ze van, nou, we gaan iets kopen. En toen kregen ze al een waarschuwing. Uh, u bent er ingetuind. Dit is een site van de politie. U bent bijna uh, uh, opgelicht. Dus uiteindelijk, uh, ja, er stof toe nadenken voor mensen. En het bleek dus dat heel veel 55-plussers hier waren ingetrapt. En nou, dus er waren doen we het wel. dat was op te kijken. Ja, dat moesten we ons op het werk ook af en toe hè? Ja? ja. Nou ja, om uiteindelijk een beetje uh, scherp te blijven. En er waren wel hints dat je denkt: hoe kon ik zien dat het nep was? Nou, je moet een KVK-nummer altijd even controleren. Dus je denkt van ja. Laat ik eens even kijken of het dat bedrijf wel een beetje echt is. Weet je, als ik dan wel zeg 125.000 tevreden bezoekers... dat kan iemand anders ook nog erin voeren natuurlijk. En als je dat, dat KVK-nummer bekeek... dan kwam je op een adres uit en dat was het politiebureau. Oh, ja. ja. Jaarlijks krijgt de politie dus 45.000 aangifte van internetoplichting. En dat is lang niet alles, want sommige mensen denken... oeh, dat is heel ginnant. Ik ga het me niet aangeven. Nee, maar het is ook zo bij... je hebt bijvoorbeeld... Uh, ik zit natuurlijk op haarlem.nl... Ja. Dus voor boeven is het ook heel makkelijk om te zeggen... oh, dan heb je gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem. Er worden mails gestuurd uit naam van de gemeentesecretaris. Van, kan je even gauw dit overmaken? Ja. want uh, Anders gaat het fout en gaat het bouwproject niet door. Het zit allemaal heel plausibel. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar dat Haarlem.nl... dan staat er niet met een M, maar staat er een, een I'tje en een N'tje naast elkaar... Ah. Dus hebben ze hebben zo zo'n website aangemaakt. Yeah, dat gaat das... heel makkelijk te kunnen. Yeah, yeah, en als je yeah. het zo leest, dan is dat gewoon, nou, en ze halen die foto's ze van, uh, gewoon van de website af. Want daar staat gewoon de foto's van degene die. Kopieer, kopie, De stad uh, yeah. besturen en zo. Dus het is, uh, het, uh, ja, doordat alles zo open is, is dat natuurlijk best wel moeilijk. Ja, het wordt zeer moeilijk om dat te controleren dan allemaal. Ja. Dus ik zeg, pak de telefoon, bel gewoon maar even op. Ja, dat is een... Oh jeetje, moet je mensen bellen. Dat is nog even spannend. Nou goed, ik... het eh, makkelijk, maar ik bestel nooit wat online. Ik geef het altijd uit handen aan de mensen in huis. Eh, ja. Die hebben er meer verstand van. Hoop ik dan. Ja, Maar dus, dat dus, uh, moet je maar hopen. Ja, ja, maar je hoort echt wel dat mensen af en toe de shaak zijn hoor. Nou goed, KVK-nummer. Dus adrescontroleer. adres controleer. Daar kan je dus ja. heel ver mee. komen, blijkbaar volgens dit bericht van de politie. Ja, dus, ik heb toen ook wel eens een keer wat besteld. En, uh, en dan ga je uh, of gewoon kijken op, uh, op een uh, provider... Op die naam zelf. En dan zie je al gelijk... Uh, want de, de mensen zetten het uh, hier en daar op. Hè? Yeah. En dan zie je, zie je gelijk dat het, uh, de dingen niet aankomen. En dat soort dingen. Ja, de mensen zo... klagen. Ja, ja, ja, op die manier. Je moet gewoon niet op die <laughs> site zelf zoeken. Maar op een ander site. Gewoon op Google ja. kijken uh, voor uh, reviews. Ja, Uiteindelijk zijn ze soms ook nog de Kamer van Koophandel ingeschreven. Ja, weet je waar? In Hongkong ah. zijn ze ook nog wel eens ingeschreven. Nou, dat goed. kan ook nog natuurlijk. Wat zit je te lezen over een cowboy? Ja, dat is heel grappig. En een, het Fies. is een oude bericht, maar... Uh, er was uh, een fietsendiefstal in de Amerikaanse stad Oregon. En de dader die, uh, die, die, die was er vandoor gegaan. Want het yeah. was een man en die was een professionele cowboy. Oh. En die hoorde een vrouw om hulp roepen. En hij wou net hondenvoer kopen bij een supermarkt. En uh, hij stelt op fiets, hij stelt mijn fiets. Hij haalde zijn paard uit de trailer. Zo snel was hij dus. <laughs> ja, en hij hoor. zette de achtervolging in. Ja. En toen de dief op de fiets dunkte ja. en te voet verder vluchtte... Kon hij dus gewoon de lust van zijn lassen rotte voeten van de man krijgen. Ja. En de dief is gewoon binnengehaald aan zijn enkels. Kijk, ik vind het wel. Dat vind ik het mooi die, zijn echt filmbeelden geworden. Ja. je denkt, dat kom je nooit tegen. Ja. Sorry, ik blijf van uh, alle uh, dingen hangen. I know nothing about the horse. Zeker, nee. Hij weet niks van het maar Hij hield op de parkeerplaats te wachten bij zijn vangst, tot de politie arriveerde. Ja. En de plaatselijke politie die zei al ook op Facebook, van nou, dit verzin je toch niet. Nee. Dat is natuurlijk wel heel, ja, heel spectaculair. Moet ja, je wel. Ik bedoel, dan ga je eerst de trailer openmaken, het paard eruit halen. Kom maar. En dan erop en dan nog een keer die fiets achterna. Nou, ik vind het bijzonder allemaal. Ja, ik vind het leuk. Het zijn leuke dingen. Zeker, leuke dingen van de mensen. Het is een leuke leuke berichten hier gewoon. Goed, straks die de gedeelte Het is 25 januari. Is maar even de laatste single van The Woman. Tip weer een. er een. Can't say no. I do. Yes, de boomers hebben een nieuwe plaat uit. En die heet Can't Say Now. En ik zei al de vorige keer al, ze hebben een heel bizar plaatje. Of videoclipje bij dit plaatje. Een man achter een auto die zijn auto probeert aan het in te halen of zoiets. Dus nou goed. Uh, en de afgelopen week, jij was natuurlijk bij de inauguratie van Trump. Ja, niet uh, live in Amerika. Dat was helemaal leuk geweest. Jazeker. Maar uh, nee, dat, dat niet. Maar nee. ik was naar Den Haag. En daar heb je dan een, uh, een uh, organisatie die heet De Sport. En dat is eigenlijk. Uh, het is een soort vereniging van allerlei journalisten. Ja. En dan kon je als gewone burger kon je daar ook heen. En dan uh, was er die uh, Rob de Wijk. En die is dus van het, van het duo uh, Boekenstein en de Wijk. Die iedere dag een, uh, ja, een podcast hebben van ja. BNR. Ja. En die was daar. En uh, samen met een andere dame, Anna van Soest, ook van hun. En die uh, trapte af. En ondertussen had je een enorme scherm eromheen. En dan zeggen we oh ze lopen nu naar binnen. En dan was dat grote scherm even dan uh, vlak dicht. Ja. En er werden er allemaal dingen verteld over Trump en zo. En toen nou zat uiteindelijk de inauguratie zelf. Ja. En toen hebben we met z'n allen dus geluisterd... naar wat die man allemaal zat te brallen. Maar gekozen met, met e Ja, precies. Maar dan ben ik altijd... Van, van tevoren denk je zo... Oh, van die mensen die allemaal voor Trump zijn. Maar zijn dit nee, dan nee, allemaal nee. tegenstanders eigenlijk? Nee, die waren allemaal mensen... die eigenlijk ook wel een beetje ongerust waren. En ook bij ja. sommige dingen zei hij dan... dan zag je echt mensen echt van... Huh? Echt veel <laughs> ja. ongeloof. En ook wel... Uh, uh, uh, een beetje, beetje lachen, een beetje zenuwachtig lachen. Van, oh God, weet je wel? Ja, ja, ja. Dus uh, zeker ook toen over het Panama-kanaal en dat soort dingen, weet je. Oh, oh. En dat ook, maar wel ook de schok, ook van, uh, dat hij dan, hè, er zijn nog maar twee genders. En uh, ja, dat is gewoon heel pijnlijk voor mensen die daar last van hebben, weet je. Je, je, zo, je wordt ook zo geboren soms, hè, tweeslachtig. Ik bedoel, het ja, ja, ja. is dus uh, met raven van Dorst. Ja. En ik denk, nou, voor, voor, voor, voor die mensen is het gewoon echt een klap in je gezicht. ja. Ja, dus nou, dan moet het allemaal gaan afwachten. Het is afwachten of het uiteindelijk allemaal kan doorvoeren. Je kan het in de wet dan wel regelen. Maar als het gewoon bij de mensen wel ja, normaal geaccepteerd wordt. dan is het weer iets uh, officieels. Maar ja, in de praktijk misschien valt het dan wel weer een beetje mee. Maar goed, ik ben wel niet Dus Rob van Wijk, elke punt van werd dat doorgenomen. Bijvoorbeeld, hij zei Ja, ja nou daarna. Ja? Toen was die inauguratie geweest. En toen daarna toen had je dan. Uh, uh, die meneer van Volt, uh, Dassen heet yeah, die. Yeah. En uh, een dame, uh, Ka Kata Piri. Ik moet yeah. nog denken aan Kata dan houd ik die naam. Nee, ja, precies. Maar die, uh, die, die, die hadden het er ook over. En dat was, uh, die gingen dus wel bepaalde onderwerpen dan uh, bespreken. En het was gewoon heel leuk om mee te maken van dichtbij. Yeah. Alsof je bij een talkshow zit, weet je. Yeah, ik maar die, ja, Maar ook wel mensen die uh, wel echt wat te vertellen hadden over dit onderwerp. Ja. ja, Want de gewone talkshows, daar, uh, daar word ik, ik word daar niet blijer van. Nou, ik weet niet, als je beschikt, je, moet, ja, je moet een beetje zeppen tussen de talkshows. Ja, als ja. je het heel veel van de shownieuws er heen weven, dan ben ik al gauw weg. Ja, maar goed, ja, ja. Ik, het lijkt me wel een leuke insteek dat je daarbij zat. En Rob van ja. Wijk heeft altijd wel interessante dingen daarover te vertellen. Ja, zeker. En uh, dan word je gelijk uitgenodigd, want er komt dan over een paar weken weer iemand. En dan uh, <coughs> gaan ze het over de situatie hebben in Noord-Korea en dat soort dingen. En, de, en het is wel heel interessant, maar... Ik, heb wel weer, ik ben er wel weer klaar met die trein. Want heen ging het helemaal perfect. Eventjes met de trein erheen en terug. Ja? Dan, dan valt de trein weer uit. En dan sta je op we, een heel open station. Oké, okay, maar we, we die, okay, maar gaan we in één keer over later hebben. Ja, dat is leed. <laughs> ja, dat is leed. Dat is leed en dan op, heb je op, zelf van... wil je dat nog een keertje, die dat risico nemen... Doe maar in de zomer misschien. Ja, okay. Als het minder koud is. Maar goed, uh, Trump heeft het ook een paar keer ook gezegd die feit, dat hij zeg maar, Ja, hij is natuurlijk gespaard door Gods om een groter, grotere opdracht uit te voeren. Ja, hij heeft een ziekte complex. Te... Ja, dat is echt, dat, daar oh. moet je toch met z'n allen gigantisch om gelachen te hebben. Dat kan gewoon niet. Ja, door. zeker weten. Hij heeft allemaal nadat hij uh, soggens vroeg uh, zijn handtekening had gezet. Of nee, ze, uh, had, Ja, hij was president gewoon moest hij allemaal de decreten tekenen. Hij wilde. Wat wil ze niet doen? Duizend of zo. En een van de decreten wat hij had getekend... was eigenlijk dat hij de, de beerput van JFK moord toch nog verder wilde openmaken natuurlijk. From Dallas, Texas, ja, zeker. the flash, apparently official. Ja, Kennedy is ben shot. En uiteindelijk uh, zijn er nog steeds documentatie niet naar buiten gebracht. 3000 documenten zijn nog steeds uh, uh, on hold. En hij, wil daar, hij heeft dus voor getekend dat die ook naar voren komen. En uh, heel veel mensen verwachten nu dat daar weer heel veel leuke... en interessante materie uh, loskomt. Dat schijnt allemaal een beetje tegen te vallen... Het is nog steeds gewoon een actie van één man. En uh, ja, ja daar voor mij gaat het niet heel erg veranderen. Maar het spreekt altijd wel tot de verbeelding om het daar dan weer even over te hebben. Ja, wie weet. Wie ja. weet. Ja. Maar goed, ik adviseer altijd zelf. Er is één documentaire over uh, Oswald. Eigenlijk gaat het alleen maar over dat schoolbok uh, Tory. Uh, en de anderhalf uur gaat het alleen over dat gebouw. Hoe hij zich heeft uh, verplaatst in dat gebouw. En dat vond ik zeer verhelderend. Oké. Okay. Ik geloof het, hij is de enige. Klaar. Oké. Okay. Ik dus. heb hier nog trouwens wel dat het staat. Wanneer een Messias complex zich voordoet bij iemand. Ja? Dan uh, kan het vaak worden geïdentificeerd als een psychose. En het uh, komt het vaak voor bij mensen die lijden aan een bipolaire stoornis en schizofrenie. Dus nou, uh, eat your heart out, ja. meneer Trump. Ja, zeker. Amerikanen, en Adolf Hitler werd ook beschouwd als dus een voor de, voor schoolvoorbeeld. Ja, ja. Iemand die leed aan het Messiascomplex. Dus ja. uh... En dan toch dat zoveel mensen daarop stemmen. Dan denk je, want zijn er zoveel mensen die zichzelf herkennen? Of uh, is dat is echt gewoon helemaal niks anders? Is ja. dat echt helemaal niks anders? Dat zou het ook kunnen. Het lijkt wel een blijvertje gewoon. Nieuwe single van Ja Kensington. Nou, het is lang geleden dat ik muziek van Kensington heb gedraaid. Ik moet wel zeggen, het laatste stukje van de plaat had wel iets meer tekst mogen hebben. Het blijft een beetje hangen, maar ik vind hem helemaal niet onaardig. Ze hebben een nieuwe zwanger natuurlijk aangetrokken. Een gast die ze van internet hadden geplukt. En die ook, zeg maar, heel veel oude plaatjes van Kensington goed kon uitvoeren. Dus ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Want je kan niet zo in één keer afscheid nemen van het hele repertoire van vroeger. Maar goed, ik wil niet zeggen dat ik in één keer een concert ga van Kensington. Maar ik vond het helemaal niet verkeerd wat ze hier gepresteerd hebben. Dus ik kijk uit naar het album. Hoor ik dat mezelf nu zeggen? Album van Kensington. Ik spreek je zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. 106 Maar nu eerst het NOS nieuws van 9